Mark Visser met het NOS-journaal. Giovanni van Bronckhorst stopte na dit seizoen als trainer van Feyenoord, is zojuist bekend geworden. Van Bronckhorst, die met de Rotterdammers in 2017 landskampioen werd, heeft de club laten weten aan een nieuwe uitdaging toe te zijn. De Schotse ex-premier Alex Salmond is opgepakt. Hij moet vanmiddag voor de rechter verschijnen. Het is niet bekendgemaakt waar Salmond van wordt beschuldigd... maar er is afgelopen jaar wel een onderzoek naar hem ingesteld... nadat twee vrouwen hem hadden beschuldigd... van ontoelaatbaar seksueel gedrag. De oude premier heeft de beschuldigingen... over seksueel misbruik ferm tegengesproken. Garnalenvissers op de Noordzee trekken hun visnetten kapot aan afval... dat op nieuwjaarsdag van een containerschip viel... Grote voorwerpen zoals matrassen en speelgoedauto's... beschadigen de dure netten en zorgen voor gevaarlijke situaties. De vissers vermijden sommige delen van de Noordzee nu... maar er is nog niet goed in kaart gebracht waar het afval precies ligt. In New York is het duurste huis in de Verenigde Staten van de hand gedaan. Zakenman Ken Griffin betaalde 207 miljoen euro... voor een penthouse van drie verdiepingen in een wolkenkrabber. De investeerder heeft het huis gekocht... omdat hij voor zijn werk vaker in New York moet zijn... Griffin bezit ook dure huizen op toplocaties in Londen, Chicago en Miami. Op de Australian Open heeft Rafael Nadal eenvoudig de finales bereikt. Hij versloeg de Griek Tsitsipas in drie sets. Het werd 6-2, 6-4 en 6-0. Nadal moet het opnemen tegen de winnaar van de partij... tussen Novak Djokovic en Lucas Puyi, die morgen wordt gespeeld. Bij de vrouwen gaat de finale tussen de Japanse Naomi Osaka... en de Tsjechische Petra Krivtskova. Dan nog wat weer. Overwegend bewolkt, soms ook zon. En in het zuidwesten kans op een winterse bui. Morgen regen en vooral in het oosten en noordoosten kans op wat sneeuw. Maxima liggen opnieuw rond het vriespunt. Dit was het NOS-journaal. DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Ja, ja, ja, ja.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 Naar Zandvoort luncht. Dagelijks live bij ZFM's tussen 12 en 2 uur. Koud hè? Koud hè? Hebben we het ook zo koud? Maar het is al een stuk minder koud dan de dagen daarvoor hè. Ja, dat, dat wil je niet. Maar dat het goed. is wel. Wel frissend, toch? Ja, dus waarschijnlijk, en dat hopen we dan natuurlijk... zit u gewoon lekker binnen of lekker warm in de auto... en heeft u natuurlijk afgestemd op Zandvoort Luncht. Goedemiddag allemaal en welkom in de uitzending weer. Het is uh, 24 januari 2019. Ja. Ah. Alweer, uh, alweer de derde uitzending van dit jaar. Voor de donderdag. Uh, ja, voor ja, ons Ja, ik tweeën. heb er al ja, ja, ja, een paar ja. meer op zitten. Oh. Overdrijf maar weer. Overdrijf maar weer. Wat nou overdrijven? <laughs> Overdrijft niks. Gewoon de waarheid. Oké, okay, je spreekt ja. altijd de waarheid. Dat ja, is het wel. Hè? behalve als ik lieg. Maar goed, dat doe ik bijna nooit. Uh, nadruk op bijna. <laughs> Ook gelogen. Maar in ieder geval, um, we hebben weer een leuke uitzending. Want we hebben twee hele leuke dames in de uitzending, hoor. Ja, ja Gezellig, ja, ja. Ik hou van dames. Heerlijk. Ja, hij wel. Ja, ja, ja. Nou, niet maar... dat ik niet van dames hou, maar dat vind ik wel heel erg gezellig. Nee, vandaag uh, hebben we Susanne Jansen en... Uh, oh, gaat die weer staan lachen? Dat vang je, weer, je vat het weer helemaal verkeerd op. Nou, goed, ik kan niks zeggen hier. Susanne Jansen van het Amsterdam Beach Hotel samen met Gina Petula... en die komen vertellen over iets heel spannends wat gaat plaatsvinden. Echt heel leuk. Ja, zeker. Ja. En natuurlijk onze vaste items. natuurlijk de 3 en 1, het liedje van de sidekick... En... Het is altijd slechte liedjes. Ja... Belachelijk slecht. Och, verschrikkelijk. Die vrouw, gaat, de smaak. Als jij maar niet over Zeesomstraat uh, gaat draaien. Nee, dat doe ik niet. Dat, dat beloof ik je. Maar uh, het is vandaag wel een speciaal dag. Paulien. Oh ja? Yeah. Ja, het is een hele speciale oh, dag. Yeah. Het wat is vandaag, vandaag de Nationale Dag van Pindakaas. Oh, wat erg krijgen we dat weer. Helaas, helaas, Pindakaas. Dus ik ja, heb wel een oh. lekker broodje Pindakaas geregeld. Och, dat stinkt zo als je zelf geen Pindakaas hebt. Het <laughs> is nog erger dan knoflook. Ja, vind je? Als je zelf geen pindakaas, als je. In de, in de, dat vond ik vroeger altijd, dan zat je soms in die trein. En dan had er een of andere koekwous. Zo'n plastic die wat open ging. En daar zat dan zo'n broodje pindakaas in. Nou, er is niets ergens om je dag te starten met iemand die in een overvolle coupé zijn broodje pindakaas gaat zitten eten op je nuchtere maag. Waar ben ik aan begonnen de om deze dag aan te komen. Verdammen. Okay, hoor. Oké, Dolly, heb ik nog een dag vandaag. Wat? Het is vandaag is het? vandaag oh. ook nog de dag van de bedreigende advocaat! Heb je daar ook nog wat op? Advocaat met slagroom. Wat? De bedreigende advocaat a... met slagroom. Nee, het is ook Advocaatje. vandaag de, de dag van de bedreigende advocaat. Het zijn vier dagen vandaag. Vier soorten dagen. Maar wat is een bedreigende advocaat dan? Ja, de, de, de advocaat die bedreigd wordt. Oh, de bedreigde advocaat. Ja, ja, ja, ja, nee, dat moet je maar geen advocaat worden. Het zit er natuurlijk dik in dat je dan vijanden kweekt. En ja, maar er staat hier de bedreigende advocaat. Dus. Ja, dan is het een advocaat die een ander bedreigt. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. ja. Nou, Misschien hebben Google het verkeerd opgepakt. Maar het ja, is ook of vandaag uh, de dag van misschien de misschien een uitstervend ras. Ja, ja. Het <laughs> is ook vandaag de dag van de leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer. Oh, leerlingenvervoer van die busjes. En als ja. je van vastgoed houdt, is ja? het ook nog de dag van vastgoed beleggen. Ik hou wel van goed vast. maar ja, dan ik toch voor een broodje pindakaas. Ja, dat, goed vast, dat uh, is ook... Uh, ja, oké. Okay. Pindaka Gadverdamme pindakaas. Ja, pindakaas. Dag van de pindakaas. En wat gaan we daarmee doen dan in het programma? Ja, ik heb een broodje helemaal pindakaas. Geen, uh, helemaal geen reet, die ga ik zo even hoor. meteen voor ja, je neus eten. in de keuken. In de keuken, echt waar. En die studiodeur gaat dicht. Je broodje, of je broodje, uh, officieel uh, mag je geen eens eten in de studio. Dat bedoel ik maar. Alleen er dat er het bestuur een, mee zit te luisteren met naar jouw snode plannen. Of, uh, of het is een kerstconcert of een nieuwjaarsconcert. Dan mag je wel eten in de studio blijkbaar. Oh dan wel? Ja, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen die de regel bevestigen. Voor mij worden er altijd uitzonderingen gemaakt. Ja, ja, ja dat denk je maar. Oké, okay, ja. Dolly, het, ja, duurt, het, duurt, het, duurt, het duurt gewoon te lang. We gaan beginnen. Het duurt te lang. Sheik. We konden over alles praten alles, maar alles ging over de liefde.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 Oh, jij denkt dat het een heel lang nummer is, maar het is maar een heel kort nummer, man. Ja. Oh shit, ik zit al artiesten in het licht weg te klikken. <lacht> oh, wat erg. Ik denk, ik ga even een beetje organiseren. Nou ja, hey, uh, beter het, is... het licht is uit nu. Ja, zo is het. Hé, hey, uh, het is tijd voor de 3 en een, hè? Ja, hartstikke leuk. Ik heb uh, een paar oude gasten uit Hooghoed gehaald weer. Ik hoop dat je het leuk vindt. En trouw, wat ik nog meer hoop, is dat de mensen thuis het leuk vinden. Of Daar die gaat ja, het die is aan het luisteren zijn, ja. Nou, lieve luisteraars, ik ga alles in de modder gooien. Heerlijk. Drie in één in één. Three in a minute. De 3-1. Ja, heerlijk. Kende je ze? Uh, nee, ik kende nee, ze niet. Nee, nee, nee. Dit is de formatie Mut. En dat, dat, dat verbaast me niks dat je ze niet kent. Want deze band is uit de jaren 70. Je hoorde achtereenvolgens het nummer Tiger Feet, wat een vreselijke hit was. Ja, Dynamite ook. En Lala La Lucy. Ja, en die, die, die, dat, dat MUT, dat was dus een, een Britse clam rock band uit de jaren 70. De jaren 80 hebben ze ook nog wel een beetje doorgecijpeld... maar de jaren 70 waren voor hun de jaren. Uh, ze hadden bijvoorbeeld in, in 1974 een, een heel commercieel succes... in de Europese hitparades en scoorden in dat jaar drie nummers. Drie nummer één hits, zo moet ik het eigenlijk zeggen... In de twee hitlijsten van Nederland. En dat was het eerste met wat woorden die Dynamite. Ja. Dan ook nog dat Tigerfeet. Maar ja, dat, de derde hit konden we nu niet draaien. Maar dat was een gigahit. Die ken je ook vast wel. Lonely This Christmas. Ja. Ja, en in de Nationale Hitparade stonden The Call Crapt In in 1974. En La Lucy in 1975 ook op nummer 1. Ja. Nou ja, en er is op een gegeven moment een, een ruzie geweest met een platenbaat. Dus dat was uh, Altijd, Mickey Most. Hè? ja. En, en ook met het, trouwens, met het schrijversduo Nicky Chin en Mike Chapman. En toen uh, begon uh, Mutt in 1975 zelfgeschreven nummers op te nemen. Bijvoorbeeld net dat La Lucy wat we net hoorden. Maar ja, toen was eigenlijk die belangstelling voor de Rock al, al een beetje tanende. En, en die hits die, ja, die waren langzaamaan aan het opdrogen. Ondanks heel veel poging, hoor van die band om met hun tijd mee te gaan. En, en een beetje disco-invloeden in die muziek te gaan stoppen. Maar ja goed, het, het mocht niet meer baten. Eind jaren zeventig is de, de originele bezetting van Mutt uiteengevallen. En was het gedaan. Ja. Ja. Hé hey Dolly, um, ja. Ja, je zou ook wel denken, wat doet die Roy eigenlijk in de studio? Want uh, die zou er twee weken dus uit zijn. Uh, nou, dat is één weekje geworden, hè? Dus ja, ik, ja, ja, want u heeft het waarschijnlijk wel meegekregen. Roy is geopereerd aan zijn ogen. En die had gezegd van ja, twee weken lang uh, uh, uh, uh, kan ik waarschijnlijk niks doen. Maar het is gelukkig meegevallen. Het is al wat ja, sneller gegaan. Dus ik ben ja. helemaal blij en uh, vrolijk natuurlijk. Ja. Maar ik heb wel een Alfred, het gaan we hem noemen. <laughs> ja. Ja. Ik ben vandaag zo vrolijk, vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. vrolijk. <laughs> maar ja. uh, Dolly, ik moet wel even wat, uh, wat, wat grappig vertellen wat er gebeurde. Oh, ik uh, was, ja. um, zoals je weet, werd ik door mijn vader opgehaald uh, in de auto uh, vanaf het vuur. Ja. En uh, ja, um, van die narcozen krijg je toch ook wel warm. Buiten dat ik zin had in McDonald's. Wat ik ja, dat had. was het eerste he? wat, ja, je, dat, wat je riep. Maar we dus vanuit het vuur, we naar McDonald's rijden. Maar er stond een beetje, beetje file ja. En ik had het toch wel zo heet, hè? Ja. Ik had het echt zo heet. Dus ik vraag aan mijn vader... Ja. Wil je het raampje even open doen? Want ik heb het zo heet. Ja. Dus hij doet het raampje open. Nou, heerlijk natuurlijk. Een lekker fris windje. Ja. Rijdt er een man naast ons. Ja, meneer. Stond die van jou ook zo? Ja, Dolly snapt hij. hem. Oh, daar is oh. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, er is vanochtend een... Uh, nee, ja, van, ja, vanochtend, ja. Vanochtend is er een uh, meneer door het ijs gezakt in het Reynalda Park in Haarlem. En dat gebeurde zo rond de klok van half tien... Er werd een reddingsactie gestart met meerdere hulpdiensten... waaronder een traumateam met helikopter. Het slachtoffer is uit het water gehaald en door ambulancepersoneel opgevangen. En na de eerste zorg is hij met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Nog meer uh, winterellende. Een auto met twee inzittenden raakte uh, gisteravond uh, te water... op de drie merenweg ter hoogte van de Krukjes. Toen de hulpdiensten, waaronder een traumateam, arriveerden... was er niemand meer aanwezig op de plaats van het ongeval. Er stond al een duiker in het water... en toen de twee inzittenden terugkeerden... De twee inzittenden terugkeerden legde de klemtoon even verkeerd. Ze waren uit het voertuig gestapt en naar huis gelopen. De twee waren niet gewond geraakt. Door het ongeval was de N205 richting Haarlem... lange tijd afgesloten vanaf Hoofddorp... en de wagen is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald. Nou, dan is het nu tijd om even een pennetje en een papiertje te pakken. Want de winnende lotnummers van de kerstbomenactie zijn bekend. Ik ga ze nu opnoemen. We hebben gele, oranje en roze uh, tickets die gewonnen zijn. De eerste categorie zit in de gele serie. En dan heb ik het over lotnummer 29, Dat kan nog niet. Ik heb pas één nummer genoemd. Een vervelende man is het toch af en toe... Als je, als je graag techniek wilt doen bij Zandvoort Lunch... ik weet straks weer een plekje, hoor. Nou, goed. Gele... Euh, doe die muziek niet zo hard. Gele, de gele bonnetjes. Nummer 29... nummer 116... en nummer 181. Dan gaan we naar de oranje bonnetjes... en daarvan zijn de winnaars... 306... 312... 937... en 988... Dan de roze bonnetjes. Nou, dat zijn er heel veel. Dat is, die zijn gewonnen door nummer 441, 465, 485, 515, 622, 663, 727, 755, 759, 942, 970 en 987. Dat zijn de winnende lotnummers van de kerstbomenactie. Geen idee wat je met die kaartjes moet doen... dat vertelt het verhaal er niet bij. Dus uh, ja, neem even contact op met de gemeente, lijkt me zo. Er is trouwens ook een vernieuwde website voor de gemeentebelastingen. De website gbkz.nl is vernieuwd. De nieuwe website is toegankelijker, veiliger en klantvriendelijker. Daarnaast ziet de site er een stuk moderner en rustiger uit...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 Haarlem gebruikt geen rattengif en bestrijdt het ongedierte met klemmen en vallen. Ook zijn er eco waar meerdere ratten tegelijk in worden gevangen. Haarlemers die last hebben van het ongedierte kunnen die boxen dus ook kosteloos krijgen, heeft het college besloten. Aan het gebruik van gif zijn strenge regels verbonden en dat wordt alleen incidenteel gebruikt. Tot zover het nieuws. Geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De zon schijnt vandaag geregeld, maar er trekken ook wolkenvelden over de regio. Het blijft droog en er waait niet meer dan een zwakke vera veranderlijke wind. De temperatuur stijgt naar hooguit 1 graad boven 0. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar maar liefst min 6 graden.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 done it all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 Dat was uh, het liedje van de sidekick waar ik de jingle van uh, was vergeten. Maar ja, dat kan wel eens uh, gebeuren. We hebben aangeschoven Gina en uh, Susanna. Welkom hier in de studio. Oh, moet. Ja. Oh. <laughs> Maakt niet uit. Ik was een beetje te snel. Maar. Uh... Hallo. Hallo. Hallo. In ieder geval, welkom in Hallo. de studio. <laughs> en uh, ja, jullie hebben binnenkort een uh, heel mooi evenement uh, in, de, in het Amsterdam Beach Hotel. Dat klopt. Um, even denken. Het is een beetje. Volgens mij moet ik even vertellen hoe het gekomen is. Ja, dat uh, vertel. Uh, Shaila, Shaila, van Shaila's Brood uh, Broodjeswinkel. Sandwichshop, ja. Sandwichshop. Die is, uh, ik denk vorig jaar een, uh, een groep groepse begonnen voor vrouwelijke ondernemers, um, uh, vrouwelijke ondernemsters, sorry. En um, aan de hand daarvan raakte ik uh, eigenlijk uh, in gesprek met Gina, want ik had altijd al wel een idee om iets spiritueelsachtig te organiseren in het Amsterdam Beach Hotel. En uh, Gina is daar de juiste persoon voor, <laughs> vind ik. Dus uh, van het een kwam het ander. Dus wij uh, zijn ik denk twee maanden, drie maanden geleden... of eigenlijk al verder terug, maar dat was in de zomer... hebben we er eens even naar gekeken van hoe zouden we het willen... en wat zouden we willen. We hebben een paar maanden over nagedacht. En uh, aankomende zondag is het zover. En over de inhoud kan je denk ik beter even met uh, Gina verder babbelen. Ja, want Gina, hoe ziet zo'n zo dag eruit? Hoe laat beginnen jullie bijvoorbeeld? Uh, we beginnen om uh, 7 uur en dat uh, duurt tot 11 uur. Uh, de entree is gratis. En um, ik zal eerst eens even mezelf voorstellen. Ik ben uh, Gina Pachula en ik uh, doe uh, spiritueel coaching uh, door uh, tarotkaarten. En um, ik heb een kiosk op de boulevard en... Uh, het is heel erg leuk om mensen te informeren over spiritualiteit. Ik uh, doe dat ook op beurzen door het hele land. En uh, daarmee uh, leg ik dus mensen uit wat het voor ze kan betekenen zonder dat het uh, eng is of griezelig is. En ik probeer juist uh, te laten zien dat het inzichten geeft. Dus uh, wij dachten hoe leuk is dat om met uh, andere mensen dat neer te gaan zetten dan aanstaande zondag. Dus we hebben iemand die doet uh, voetreflex. Nou, dat is heel erg leuk. Aan de hand van een massage en verschillende punten kan je heel veel informatie eruit halen. Ik weet er niet alle details over. Dus als je daar meer van wil weten, dan uh, moet je gewoon langskomen. En dan kan Radna daar alles over vertellen. Uh, we hebben iemand die doet filosofische gesprekken. Nou, dat is ook misschien niet het eerste waar je aan denkt. Maar uh, dat is ook echt heel erg leuk, heel erg interessant... Uh, we hebben ook nog uh, iemand die doet lekker stoelmassages, dus dat is helemaal niet zo heel erg spiritueel. Dus het is voor ieder wat wils, uh, maar het is gewoon lekker ontspannend. We hebben human design, dat is een soort astrologie. We hebben Femke die doet uh, astrologie daadwerkelijk. En uh, het gaat ons erom om mensen gewoon even het sfeertje te laten proeven van uh, de spiritualiteit. Weet je, hoe leuk het eigenlijk is zonder dat het meteen zwaar of griezelig is. Ja, want we zitten nu in januari en uh, dat betekent gewoon een uh, nieuw jaar. Dus het is eigenlijk wel heel erg leuk gevonden om dat gewoon meteen in januari te organiseren. Ja, wij hebben daar best wel een beetje over nagedacht. Daarom hebben we het ook uh, de, wat de wat kan ik verwachten borrel 2019 genoemd. Want het is echt onze bedoeling uh, dat door dat bezoekje dat je toch inzichten krijgt in jezelf vooral. Weet je? Want het gaat uh, om jezelf weer een beetje terug te vinden. En voor de route die je eventueel... Advies bij de route die je eventueel zou kunnen gaan bewandelen in 2019. Absoluut. Toch? Weet je? Ja, absoluut. Om gewoon het beste eruit te halen. Kijk, het punt is altijd wel... Je kan de mensen om je heen niet veranderen. Maar wel jezelf. Hoe je daarmee omgaat. Weet je? Dus iedereen krijgt bepaalde situaties op zijn pad. En hoe ga je daarmee om? Weet je? En hoe kom je daar sterker uit? En door dit soort dingen is het onze bedoeling in ieder geval om daar inzicht in te geven. Ja, en jij gaat dat doen met behulp van de tarotkaarten. Ja. En uh, hoe, hoe uh, ben je ooit begonnen met de tarotkaarten? Hoe ben je daar terechtgekomen? Ja, ik had altijd al interesse in, in dit soort dingen. In astrologie. En uh, op een gegeven moment heb ik ooit een keer zo'n pakje kaarten gekocht. En uh, ja, vond het gewoon eigenlijk heel erg interessant. En uh, toen was ik een keer zelf bij zo'n medium. En die zei tegen mij, ja, jij bent daar heel erg goed in. En toen dacht ik, ja. Hoe dan, weet je? Ik bedoel, het zijn maar kaarten en ik heb daar helemaal niets van mee. En uh, toen bleek dat ik in één, door me erin te verdiepen, dat er toch wel allemaal woorden en, en dingen zag. Daar schrok ik heel erg van, hè? want ja, ik ben eigenlijk ook wel, ik hou haar heel erg van tastbaar. Ja. Want, uh, als iets is, is het. Wat zie ik? Wat gebeurt ja. er? Ik ben daar best wel een beetje van in de war geweest voor een paar mm -hmm. maanden. Ondertussen is dat, denk ik, twintig jaar geleden. En uh, ja, nu doe ik dat uh, met heel veel liefde. En uh, de tarot symboliseert het leven. Dus het is allemaal in symbolen. En, uh, Precies. Ja. Ja, dus het is helemaal niet letterlijk. En het, uh, is heel veel mensen die gaan ook tegenover je zitten. En die denken dat ik hun dan ga vertellen hoe hun leven gaat uh, lopen. Nee. Dat is ook niet de bedoeling. Nee. De mensen komen met een vraag. En uh, dan schudden ze zelf de kaarten. Ze trekken ook zelf hun eigen kaarten. En het verhaal is dat ik hun help interpreteren... wat de kaarten die hun gekozen hebben voor hun betekent. Ja. Dus het, is, het heeft eigenlijk niet het veel met meer, mij te ja, maken. En meer een adviserende uh, gegeven wat eruit komt. Absoluut. En, en ik vind het leuk dat je dat zegt, die symboliek van de kaarten. Ik, ik ben al 25 jaar met, uh, met tarotkaarten bezig. Op dit moment volg ik een cursus. De symboliek, magische uh, symboliek en de tarotkaarten. Le Leuk. En, uh, ja, het is, het is gewoon... en waarschijnlijk ben jij daar dus ook heel gevoelig voor... voor al die symbolieken die verwerkt zijn in Lop. die kaarten. Want het is wat hoor, wat erin zit. Eén, ja. zo'n kaart kan zoveel vertellen. En zeker het als het ervan. een combinatie van kaarten komt... Ja, dat is zeker het leuke ervan. Want mensen kunnen en, zeg maar dezelfde kaart trekken. Hè, mm -hmm. Twee dezelfde mensen. En dan heeft het een totaal tof, andere totaal. betekenis. Absoluut. En dat is dus het leuke ja. als je daar hooggevoelig voor bent. Ja. Dat je de kaart kan interpreteren ja. op de energie. Want heel veel mensen zeggen, hoe doe je dat nou? Weet je? Dus ja. ik kan het tegenwoordig heel goed uitleggen. Ja. Ja. Ja. Ik ja. lees zeg maar de energie van de persoon die tegenover me staat ja. in combinatie met de met kaart. Die kaart. Ja. En uh, ja, Dat klopt natuurlijk ook altijd. Want dat voel je. Dus dat hoef je ook niet te bedenken, dat voel je. En dan zeggen de mensen, oh, en hele sceptische mensen zeggen, oh, dat is toevallig, zeg ik. Ja, Ja is ja, heel ja. toevallig. <laughs> <laughs> Ook leuk. Ja, mooi, mooi, mooi. Ja, nou ja, eigenlijk heb je in de notendop al, al, al zo'n beetje alles verteld, hè? En, en Want je hebt net alle mensen opgenoemd die meedoen. Nou, ja. dan, als ik even meetel, ik ben het onderweg een beetje kwijtgeraakt... even, omdat ik het dan weer zo interessant vind. Maar ik, ik geloof dat je zeven of acht uh, personen bij elkaar hebt... Ja. die ieder op hun gebied iets gaan, gaan doen. Hè? Ja. En, en, maar is dat te bol werken in die paar uurtjes? Stel je voor er komt een hele grote aanloop. Dan, hoe, hoe ga je dat doen? Gaan mensen in de rij wachten bij... bij uh, de nee, discipline wat, waar ze willen zijn? Nou, wat het idee eigenlijk is van de avond... is gewoon eigenlijk mensen een, een voorproefje geven. Ja. Want uh, de mensen staan daar gewoon ter introductie... eigenlijk om hun behandelingen toe te lichten. Ja. Ben je echt geïnteresseerd in een behandeling... Oh, okay. dan is het gewoon de bedoeling dat je een afspraak boekt. Ja, dus het, is ja. gewoon, uh, het zijn gewoon korte behandelingen, het zijn korte sessies. Even een ook, korte kennismaking. Ja, want als je de persoon in kwestie ziet... dat voelt het ook anders. Hè? Want heel veel ja. mensen hebben er toch wel een beetje... mysterieus gevoel, weet je... Is nu heel erg in de aandacht, soms ook op de verkeerde manier. Weet je, uh -huh. als je dat op televisie ziet, en sommige mensen horen rare verhalen, vinden het allemaal een beetje eng. En dan zie je gewoon normale vrouwen op dit moment, Dat staan het kunnen ook mannen zijn, maar in dit geval zijn het allemaal vrouwen die ze gewoon kennen uit Zandvoort en die denken: hé, hey, wat leuk. Weet je, ja. dat is helemaal niks engs aan. En daar gaat het ons om, weet je, om mensen gewoon daar lekker kennis mee te laten maken op een leuke manier zonder dat het ja, een Absoluut. beetje die drempel ook wegpoetsen. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja want dat kan een enorme verrijking zijn in je leven natuurlijk. Hè? Absoluut. Ja, dat uh, vind ik ook helemaal. Uh, had jij nog een vraag, Roy? Nou, ik wil gaan even een plaatje draaien. En dan okay. komen we gewoon zometeen nog eventjes uh, gezellig terug. terug voor het ja, nieuws. gaan we nog even alles doornemen. Oké. Okay. Naar naar Lunch, hier op ZFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Ja, ja. En uh, voor de mensen die net hebben ingeschakeld. Uh, wij hebben aan tafel twee uh, mooie dames. Susanne Jansen van het Amsterdam Beach Hotel en Gina Petula. En uh, Gina heeft ons net van alles uitgelegd omdat zij samen... Uh, Susanne en zij een inspiratiemarkt voor het nieuwe jaar 2019 hebben georganiseerd, die op zondag 27 januari in het Amsterdam Beach Hotel gaat plaatsvinden. En we hebben zojuist vernomen dat er allerlei disciplines uh, uh, aangeboden gaan worden, uh, zoals bijvoorbeeld een stoelmassage, een voetreflex, een tarotlezing en uh, nog een filosofisch uh, gesprek. Hè? Ja. En allemaal van die dingen waarvan sommige mensen denken... van oh nee, daar wil ik niks mee te maken hebben. Maar Gina en Susan willen juist aantonen... dat er geen hocus-pocus bij is. Dat het gewoon gevoelskwesties zijn, intuïtie... en natuurlijk ook een beetje ontwikkeling op het paranormale gebied. Wat zeker wat het tarot betreft. Want je moet gevoel voor symboliek hebben. Um, en dat gaat allemaal 27 januari plaatsvinden uh, vanaf 7 uur s avonds tot 11 uur s avonds. We gaan er even over verder praten, want uh, Gina heeft daar nog heel wat over te vertellen. Want er vallen ook nog wat prijsjes te winnen, heb ik net vernomen. En als we ergens allemaal gek op zijn, zijn het prijsjes. Hè? Ja. <laughs> ja. Vertel, wat, wat hebben jullie bedacht om... Uh om te organiseren waar prijzen aan verbonden zijn? Nou, wij dachten het is misschien heel erg leuk... Uh, omdat we, het gaat ons dus voornamelijk om de introductie en om de kennismaking. Dus wij dachten, hoe leuk is dat als mensen het evenement delen... dat je daarin een persoon kan taggen waarvan jij denkt of vindt... die dan een leuke behandeling kan gebruiken. Dan heb je het over Facebook, hè? He? Dan heb ik ja. het over Facebook, ja, ja sorry. En we hebben een evenement dus aangemaakt dat heet dat wat kan ik er verwachten borrel 2019. En die kan je dan delen en iemand dan inzeggen. En dan uh, verloten we gewoon een aantal behandelingen. Dat is onder andere een, een mini tarot reading, een voetreflexbehandeling, stoelmassages. Dus eigenlijk van alle deelnemers uh, die hebben dan een prijs ter beschikking gesteld. En uh, het is dus ook wel de bedoeling uh, dat de personen dan de avond aanwezig zijn. Want alle prijzen die worden dan ook die avond gedaan. Oké. Okay. Dat ja. is ook wel, uh, denk ik wel belangrijk. Dus uh, rond half acht dan, uh, gaan we zeg maar alle namen in de hoge hoef doen. En dan uh, kiezen we gewoon uh, de mensen eruit uh, die dat hebben gewonnen. Ja, die zich via Facebook die zijn aangemeld of zichzelf hebben aangemeld. Ja. Zijn ze er niet, dan hebben ze pech, dan gaat het over. Ja. En degene die er wel is, die kan meteen een afspraakje maken voor diezelfde avond om zo'n uh, kennismakingsbehandeling, zeg maar, te ondergaan. Um, dat houdt dus in. Uh, kijk, je, want je vertelde net, uh, die avond is de entree gratis. Ja. Maar dat, uh, dat zijn de behandelingen niet. Hè? Het zijn wel kennismakingsbehandelingen. Ja. Maar er wordt wel een kleine bijdrage verwacht, hè? Ja, klopt. Uh, we werken natuurlijk echt met uh, professionele specialisten... die allemaal uh, ja, heel veel tijd en uh, geld investeren in hetgene wat ze doen. He, en die avond vinden ze het ontzettend leuk om hun kennis te delen... en het ter beschikking te stellen. Uh, we, we proberen de drempel zo laag mogelijk te houden... door de entry, geen entree te vragen, wat je normaal bij een paranormale beurs ja. wel hebt... Dus we hebben ongeveer een vergoeding per behandeling rond de 10 euro. Ja. Uh, en uh, dan is, gaat het nog steeds om een introductiebehandeling, ja. sessie. Dus mocht je echt geïnteresseerd zijn voor een volledige behandeling, kan je gewoon bij de persoon in kwestie een uh, afspraak maken. Ja, duidelijk, duidelijk. Ja. Nou, ik denk uh, dat het allemaal uh, erg, erg uh, duidelijk is wat, wat je verteld hebt. Heb je nog iets toe te voegen waarvan je zegt van hé, hey, wacht even, dat, dat moet ik eigenlijk nog even kwijt. Nou ja, wat ik uh, gewoon hoop... en ik denk uh, Suzanne ook... wat wij hiermee hopen te bereiken... is dat uh, jullie in ieder geval gewoon een kijkje komen nemen. En uh, je hoeft je ook niet verplicht te voelen om meteen uh, uh, iets te gaan doen of zo. Je mag, ook je? Gewoon, even je mag gewoon even langskomen en gewoon een drankje doen. Uh, we, we gaan het gewoon gezellig maken. We hebben een steentje met, met wat armbandjes... en we gaan er gewoon een gezellige avond van maken. Weet je? We hebben het gewoon nog steeds een nieuwjaarsborrel genoemd. Hè? Ja, en, uh, ja, ja. Dus dat is ook eigenlijk wel uh, onze uh, insteek. en uh, Dus dat is wat ik heel graag wil meegeven. Dus uh, ben je nieuwsgierig, uh, kom gezellig langs... en uh, we leggen je het ook gewoon graag uit zonder dat je meteen verplicht bent... Uh, tot... Om, om, uh, om ja. zo'n behandeling te, ja. te, te nemen. Nee, oké, okay, prima. Nou mensen, uh, zondag 27 januari hè, aan het Badhuisplein. Allemaal even een kijkje nemen en uh, even genieten een hapje, drankje, informatie... en eens kijken wat zich daar allemaal afspeelt. En ja, misschien krijg je er ineens zin in om jezelf verschrikkelijk te laten verwennen... met zo'n lekkere massage. Of uh, een uh, mooi advies voor het jaar 2019... wat je nu voor een schijntje maar toch maar even mee kan nemen. Vooral delen, het evenement. Ja, ja, vooral dat. Vooral via Facebook aan de slag met z'n allen om zo'n behandeling te winnen. Nou, Suzanne en Gina, ontzettend bedankt voor jullie komst naar de studio. Ik wens jullie heel veel succes zondag. Dankjewel. En uh, geniet ervan, zou ik zeggen. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Oké. Okay. En wij gaan natuurlijk op naar het tweede uur. En wat kunnen we in het tweede uur verwachten? Ja, dat is natuurlijk heel veel vaste items. Het liedje van de sidekick met jingle, sowieso. en ja. <laughs> En natuurlijk van allerlei andere gezelligheid. We hebben zo meteen een item over, van NH Nieuws over het weer. Want het was natuurlijk wel heel mooi op het strand de afgelopen, afgelopen dagen. En er waren ook heel veel toeristen naar, naar het strand gekomen. Maar ook uit... de ...uit Hilversum, die hun huwelijksreis hier vierden. Dus ik ben benieuwd. En uh, zometeen nog heel veel uh, meer. Uh, wilt u uh, reageren op onze uitzending? Dat kan natuurlijk via redactie. U kan ook live meekijken. Het kan via www.zfm-live.nl In ieder geval, uh, Dolly, uh, wij uh, zijn uh, klaar met het eerste uur. Op naar het tweede uur. Even naar het nieuws en de boodschappen. Ja, en dat, dan zijn we dat, straks uh... terug met een uh, stukje cabaret. En wat uh, ga jij halen? Hoe bedoel je, wat ga ik halen? Qua boodschappen. Oh, qua boodschappen. Ik heb alles al in huis, joh. Toen alles? ik hoorde dat het ging sneeuwen, heb ik meteen voor een week boodschappen gehaald. Hey. <laughs> Voordat het nieuws begint, <laughs> ja. dat kan ik nu wel behandelen eigenlijk. Want we gaan, anders hebben we gewoon te weinig tijd om een liedje te draaien. Ja. Ik heb een heel leuk liedje gevonden. Oké. Okay.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 is een liedje en het gaat je irriteren, dit is een liedje en dat gaat je irriteren, dit is een liedje en dat gaat je irriteren, dit is een liedje en dat gaat je irriteren, dit is een liedje en het gaatje irriteren, dit is een liedje en het gaat irriteren, dit is een liedje en het gaat je irriteren. Het je irriteren. irriteert je het al? Van huis uit sowieso. Ik snap ook niet. Waarom zet je dit nou op? Het is de bedoeling dat we, dat we de luisteraars gezellig bezighouden. Niet dat we ze wegjagen. Gaat er niks doen wat ze irriteert? Nee, dat is wel waar. hè. Maar 14 februari gaan we, gaan we echt iets leuks doen. Hè? Wat ze zeker niet irriteert. Ja, nee, dat is waar. 14 februari wordt een geweldige uitzending. Maar dan moeten ze onze Facebookpagina in de gaten houden. hè? Absoluut.